Single, de train erop van de Nits, maar ook dat prachtige adieu Sweet Bahnhof. Daar komt hij, de Nits en train. Adieu, sweet Bano, my train of thoughts is leaving. Adieu, adieu, sweet Bano, my train of thoughts is leaving tonight.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 De nit waren dat van de CD-single The Train en je hoorde Adieu Sweet Bahnhof. Vorige week toen spraken Jan van Ditmas en ik de vrees uit dat er deze week weinig CD's zouden zijn. Gelukkig hebben we via de import een heleboel nieuwe dingen binnengekregen. En er zitten hele fraaie bij. Dus blijf zo lang mogelijk luisteren. Het houdt wel in dat het eventueel aangekondigde softuur vanavond niet doorgaat. Maar wat in de pen zit, niet waar. Is even kijken wat er voor CD-singles zijn uitgebracht deze week. Een aardige waslijst. De nieuwe CD-singles zijn de volgende: In China van de Confetti's, Hootermania Mania van de Hooters, The Train van de Nits, One Step Ahead van Nick Kershaw, Lay on Your Love on Me van Abba, Nothing Has been Proved van Dusty Springfield, die zit straks aan het begin van het uh, tweede uur. Promise Land van de Style Council, Now You're Gone van Black, This Time I Know It's For Real van Donna Summer, Leave Me Alone van Michael Jackson en de laatste Straight Up van Paula Abdul. Dat waren ze de nieuwe CD-singles van deze week. En dan. Een van de primeurs van vanavond is het nieuwe album meteen op compact disc van XTC. Een Engels bandje uit Swindon komen ze, dacht ik. De cd heet Oranges and Lemons en daarvan hoor je The Mayor of Simpleton, gevolgd door Scarecrow People. Voor het eerst op de radio, de Tros, de nieuwe XTC. was dat de nieuwe compactdisc oranges en lemons worden met eerst hier bij de tros. we gaan naar de import, want wat er uitgekomen is is een cd van Yukihiro Takahashi, Ryuchi Sakamoto en Haruomi Hosono. met andere woorden de drie grote mensen vroeger achter de Yellow Magic Orchestra. het is een, een, een cd waar een heel apart nummer op staat: Tomorrow Never Knows. Je kent het ongetwijfeld van uh, de Beatles, Lennon en McCartney schreven het en John Lennon schreef het. Uh, zong het, moet ik zeggen. Als je deze uitvoering hoort, zou je zweren dat je de stem hoort van John Lennon. Zo knap zijn de heren in Japan tegenwoordig met de elektronica. Dus daar beginnen we mee. Tomorrow Never Knows, gevolgd door The Look of Love. En dat is, als ik het net goed gehoord heb, in het Japans gezongen. Dus hou je vast. Ego van Yukihiro Takahashi, Ryuchi Sakamoto en Haruomi Hosono. Minuten over half tien is het geworden. Je luistert naar de CD-show van het ROS, en dit was net de compact disc uit de import EGO van Yukihiro Takahashi, Ryuchi Sakamoto en Haruomi Sono. En dan weer een compact disc video. Het is een kleintje, een 5-inch, dus op CD-formaat, en hij is van de Moody Blues. Hij heet I Know You're Out There Somewhere. Er staan vier stukken muziek op, vier audiotracks, totale speelduur 19 minuten en 50 seconden. En er staat uiteraard één videoclip op van ruim vier minuten. Luister eens naar één van de audiotracks van deze compact disc video en dat is diep. Ik vertel je nog even dat je meer compact disc video's kunt zien en horen bij de Tros elke dinsdag om 6 uur in het programma Tros Popformule op Nederland 2. En ook eh, afgelopen ochtend weer bij de Gouden Uren van Peter Tekamp om kwart over elf. Want die draait er eh, maar liefst drie. De CDV van de Moody Blues, zoals gezegd, hier is Diep. Compact disc video was dat van de Moody Blues. I Know You're Out There Somewhere. En dat lange nummer wat je net hoorde heette de Diep. Eens even kijken wat er deze week via de import uit is op CD. Nou, dat ziet er weer goed uit. Steeler's Wheel van Steeler's Wheel. A thousand Airplanes on the Roof van Philip Glass, die doen we straks. Yeah, Whatever van Moef, Exciting van Wilson Pickett en ook van Wilson Pickett in the Midnight Hour. Live in Europe en Otis Blue. All Mixed Up van Alexander O'Neill, Rain People van Rain People, Superfly van Curtis Mayfield, For Girls Who Grow Plump in the Night van Caravan, die doen we ook straks, If I Could Do It All Over Again, I Do It All Over You, ook van Caravan, The Serpent Is Rising van Styx, True Love Voice van Buddy Holly, Big Thing en 5 live songs en dubbele CD van Duran Duran, <coughs> Even een kikker in de keel. Ego van Yukihiro Takahashi. En de twee andere heren, zoals je net hebt gehoord. Whammy van de B52's. New Life Wear van Aste Camera, die doen we ook nog. En Zep van Zep en Zep2 van Zep. En dat waren ze de import-CD's van deze week. Misschien dat er wat voor je bij zat. Morgen staan alle eh, CD-releases weer op Tros, pagina 355 van Teletext. We hoorden hem net al noemen. Er is een dubbele compact disc uit van Duran Duran via de import. Hij heet Big Thing. En het bijzondere is dat er op één cd vijf live tracks staan. Uh, dus dat, zijn, dat is materiaal wat hier in deze vorm in Nederland niet is uitgebracht. Luister eens naar de live uitvoering van Notorious. Gevolgd door de studio opname van Too Late Marlene. De import cd Big Thing van Duran Duran. dubbele cd van Duran Duran uit de import Big Thing was dat. Ik kijk even vooruit naar het volgende uur. Dan hebben we Esther Camera. We hebben de cd-single van Dusty Springfield. De nummer 1 cd in Engeland. En verder nog Minnie Ripperton voor het eerst uit op compact Ook straks in de tweede uur van de cd-show voor de symfonische fans Caravan. En ook nog de nieuwe Philip Glass. Dus ik denk dat er voldoende voor je te halen is. Ook in de tweede uur van de cd-show. Nu hebben we digitaal nieuws. De cd-kopers in de Verenigde Staten kunnen een snapshot. je hoort hem ook het eerst hier bij de Tros, luister eens naar Eurocops, gevolgd door Marina. De nieuwe Jan Hammer. graag tot na, Ster Nieuws en Ster. Een van de nieuwe binnenkomers deze week in de CD Top 100. Het was de Raw and the Cooked van de Fine Young Cannibals. En het nummer wat je net hoorde zou best is de volgende single kunnen worden. Hij heette It's Okay, It's All Right. Het is um, acht minuten over tien geworden, het tweede uur van de CD-show. En we gaan weer naar een nieuwe CD-single. Dat is die van Dusty Springfield, Nothing Has Been Proved, geschreven door de twee Pet Shop Boys, de heren Tennant en Lowe. Daar staat uiteraard de single versie op van Nothing Has Been Proved, maar ook de dansmix. En die komt nu. I'm mm -hmm. Kijk je er zo uit, de stem van Dusty Springfield. De Compact Disc Single heet Nothing Has Been Proved. Wat is er deze week uitgekomen in Nederland op Compact Disc? Ik zal er maar een melodietje onder zetten, want het is heel wat. Bij EMI, Brazil Classics van David Byrne en Thunder and Consolation van New Model Army... Bij Polygram, Hangtime van Soul Asylum, Not Me van Glamadiros, Intuition van TNT en Are You Sitting Comfortably van IQ, die hadden we vorige week. Bij Better's Distributie van Gentle Giant, de volgende twee titels, Acquiring the Taste en Gentle Giants First. Dan van Gary Boyle, Electric Lights en Beggar's Opera met Pathfinder en Waters of Change. En dan bij Wea George Duke en Night After Night, Apollonia van Apollonia en Don't Be Cruel van Bobby Brown. Bij RCA tot besluit Intense Defense van Joshua, Gemini van Elder Barge en This Woman van Key tay Oslin. En dat waren ze de nieuwe cd's zoals die in Nederland zijn uitgebracht door de Nederlandse platenmaatschappijen. Ook deze staan morgen weer op pagina 355 van tekst. En dan hadden we een tijdje geleden, een, niet zo lang geleden is dat hoor, een week of twee, drie terug, een cd en die heet New Life and Rare van Echo and the Bunnyman. Het is blijkbaar een serie, want de volgende cd heet ook zo. New Life and Rare dus van Aztec Camera. En ook daarop weer live stukken en zeldzame stukken die nooit eerder op plaats zijn verschenen. Van Aztec Camera hoor je Everybody is Number One in de Boston 88 version. En daarna Working in the Gold Mine. Aztec Camera. Voor de fans van Estek Camera was dit een leuke. Hij komt uit de import en hij heet New Life and Rare. Nog een uh, cd die tot ons komt via de import. En dat is de nummer 1 cd in Engeland. Het is een verzamelaar. Hij heet The Marquee, 30 Legendary Years. Marquis is een van de plaatsen waar je als artiest hebt moeten uh, opge hebt, nee, hoe moet ik het zeggen? opgetreden moet hebben. Hè? Om het gemaakt te hebben in uh, Groot-Brittannië. Uh, als je dan niet hebt gestaan kun je het in feite wel vergeten. Uh, daarom vandaar dus de titel The Marquis 30 Legendary Years. Ik dacht dat uh, de oude marquis niet meer bestaat, maar de nieuwe zit, dacht ik, in uh, Sherwin Cross Road in Londen. Ik ben er nog niet zo lang geleden geweest. Van deze verzamelaar door diverse artiesten dus hoor je eerst Genesis met Turn It On Again. Het spreekt vanzelf dat die in dat gebouw hebben opgetreden. En hetzelfde geldt jaren geleden voor de Yardbirds met For Your Love. Diverse artiesten, The Marquis 30 Legendary Years.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 De Yardbirds en de Four Genesis van de verzamelaar, de nummer 1 CD in Engeland, de Marquis 30 Legendary Years. Het is 1 minuut over half 11 de hoogste tijd voor de prijsvraag. Dit is de cross. Ja! Van dit pas. Het zit me vandaag niet mee met het zoeken naar, met het vinden van, van de Jingles, Jan, want. Vanmiddag in 50 pop zocht ik me helemaal wezenloos naar de jingle van Jan Pelleboer en nu kon ik jou weer niet vinden. Maar het is je nog niet overkomen dat je de verkeerde draaide. Nee, maar dat, dat gaat geheid een keer gebeuren dat ik smiddags Jan van Ditmas draai en daarna Jan Pelleboer aankondig en andersom. Ja. Goed. Goed joh. Uh, de prijsvraag. De vraag van vorige week was uh, de Traveling Wilburys En wij wouden drie namen weten van leden van de Traveling Wilburys. Nou, en dat wisten verschrikkelijk veel mensen. Onder andere Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynn. Dus dat... Kon... dat waren er waren heel wat mensen die het goed hadden. Ja, ja. inderdaad. En we gaven weg vijf cd's van Cliff Richard, vijf dubbel cd's van Cliff Richard. Ja, en we, die... hebben, we hebben een probleem hè, met, die, met die cd's, kun je dat even vertellen Jan? Ja, er zijn leveringsproblemen, ja. IMA heeft het op het moment niet op voorraad. Ja, Het is uh, die hele serie met die uh, dubbele cd's van Cliff Richard die uh, vliegt de winkel uit en ze hebben uh, persproblemen zeg maar, dus het duurt even, het, het kan even, misschien dat ze morgen binnenkomen maar het kan voor hetzelfde geld misschien één of, twee duur, uh, één of twee weken duren dus Hang niet meteen aan de bel, we zitten erachteraan. Ja, ze komen zeer zeker. Goed, die vijf CD's die gaan naar Els Geurts, Erisstraat 34 in Maalden. Mevrouw C. Kerreweer, Hopman, Fresia 137 in Krimpen aan de IJssel. Dan Marta van Geit, Veerstraat 10 Lokkeren en dat ligt in België. Dan naar Tij de Winter, Tuindorp 3 en Wissenkerken nooit van, hoort van een plaatsje ja. En de laatste die gaat naar H. Hendricks, Normaal Laan 46 in Nieuwegein. En de CD-klok die gaat deze week naar Jaco de Hollander, Zandpand, Zandpad ja. 65 in Breukelen. Goed zo, die heeft de CD-klok gewonnen. Allemaal van harte gefeliciteerd. Jan de vraag voor de komende week. Uh, het ging over Jan Hemmer. Ja, Jan Hemmer die, uh, die zit al heel lang in de muziek. Hij is eigenlijk doorgebroken. Uh, door de muziek te schrijven van een tv-serie. En wij willen weten welke tv-serie dat is. Goeie vraag, Jan. Als je het goede antwoord weet, zet dat dan op een briefkaart en richt die aan de cd-show, de Tros, Postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. Dus de cd-show, de Tros, Postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. En wat valt er de komende week te verdienen? Wat geven we weg? We hebben het net gedraaid. Die uh, geweldige verzamelaar met uh, Genesis, Billy Idol, The Police. Ja, prachtig. De Marquee 30 Legendary Years uit ja. uh, Import. Als je het goede antwoord dus weet op de vraag van Jan Hammer over Jan Hammer, dan kun je dat dus winnen volgende week. En uiteraard maak je ook weer kans op de trots CD-klok. Jan, iets fraais nu, want uit uh, Import kwam binnen de Best of Mini Ripperton. Wat is er zo speciaal aan die CD? Wat is het is het eerste wat er uh, van Mini Ripperton op CD kwam. Ja. Of is... Ja, oké. Okay. Ja, nou, we gaan een best of. Ja, we gaan luisteren naar Memory Lane. Gevolgd door uh, ja, de grootste hit die ze ooit gescoord heeft. Dat was Loving You met die uh, vogeltjes. Minnie Whipperton, de best of. Of over half elf is het geworden. Je luisterde voor het eerst vanaf CD naar Mini Ripperton van de Compact Disc, de Best Of, uit via de import. Ja, en dan ga ik eens even naar de post, want ik kreeg van de week weer een brief van Rob Dijs uit Zevenbergen. En Rob die schrijft: Ik weet dat de CD-show geen verzoekplatenprogramma is, maar als trouw luisteraar zou ik jullie willen vragen of de owner of the Lonely Heart Remix gemixt door een NOS technicus, dat was Nico Langeveld, die bij jullie op een direct jingle disc staat of jullie die nog een keer willen uitzenden. Rob, je bent niet de enige die daarom vraagt, want we krijgen daar nog steeds regelmatig post over en ik denk dat de laatste keer dat we hem uitgezonden hebben, dat het toch minstens twee jaar terug is. Uh, hij staat inderdaad op een direct disc, de enige disc die ervan gemaakt is. Uh, het plaatje kost maar liefst 5000 gulden. Ik heb die plaat ooit gekregen in 1985 of 1986 en hij werd door de fabrikant toen maar anderhalf jaar gegarandeerd. Maar hij werkt nog steeds. Speciaal voor jou Rob en voor al die andere mensen die erom vroegen. En ik hoop het als Nico Langeveld luistert dat hij het ook goed vindt. Komt hij hier weer een keer. De remix van Owner of a Lonely Heart. En bedenk even dat in de tijd dat Nico deze mix maakte. Dat we nog geen samplers en meer van het speelgoed hadden. Dus alle effecten die je hoort die heeft hij handmatig zeg maar erin gezet. Dan gaan we weer. Dat is hem weer. Owner of a Lonely Heart van Yes in de Nico Langeveld Remix. Ik denk dat het nou wel weer een jaar of twee duurt voordat we hem weer uitzenden. Als we hem dan nog hebben, als de darwerk disken dan nog doet. Dat is een, een cd van glas. Ja, en dan de laatste compactdisc, speciaal voor de fans van uiter symfonische muziek. Want Van Caravan kwam uit, uit 1973 voor Girls Who Grow Plump in the Night. Een van de Caravan cd's van deze week. Vierde import is die uit. Je gaat luisteren naar het slotstuk van deze compact disc. En ik neem afscheid van je. Uh, ik moet er nog even bij vertellen dat we aan Philip Glass toch helaas niet meer toekomen. Uh, we bewaren hem gewoon voor volgende week. Um, ja, slotstuk dus van For Girls Who Grow Plump in the Night van Caravan. De cd-show werd gemaakt door Jan van Ditmars, Hans Bunt en Wim van Putten. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Tot de volgende week.